is van Kesteren met het NOS-journaal. De dood van Wagner-leider Brigozhin komt niet als een verrassing. Dat zeggen onder meer de Amerikaanse president Biden... en een adviseur van de Oekraïense president Zelensky. Volgens de adviseur gaat het om een moordcomplot. Dat zegt hij tegen het Duitse blad Bild. De Wagner-baas was aan boord van een vliegtuig... dat gisteravond neerstortte onderweg naar Sint-Petersburg. Bij de crash is naast de bemanning ook de oprichter van Wagner... Dmitri Oetkin omgekomen. Volgens een vliegwaakhond in Brazilië was het vliegtuig waar Prigozin in zat technisch in orde. kwart van de ondernemers in Nederland heeft last van aanhoudend personeelstekort. Dat blijkt uit een enquête van de Kamer van Koophandel en werkgeversorganisaties. Ruim een derde van de ondernemers merkt dat werkdruk onder het personeel daardoor is toegenomen. Het tekort aan arbeidskrachten is wel iets minder dan een jaar geleden, maar nog altijd hoog. En dan vooral in de horeca, de zakelijke dienstverlening en de detailhandel. Het is Noord-Korea opnieuw niet gelukt om een spionagesatelliet de ruimte in te krijgen. Dat meldt het staatspersbureau. Tijdens de lancering ging er iets mis, wat precies is onduidelijk. Delen van de raket zijn in beland. Eind mei deed Noord-Korea ook al een poging, zonder succes. delen van die raket kwamen toen in handen van Zuid-Korea. Die concludeerden dat de satelliet niet geavanceerd genoeg is om te kunnen bespioneren op bijvoorbeeld de Verenigde Staten. In oktober probeert Noord-Korea het nog eens voor een derde keer om een satelliet de ruimte in te krijgen. En het gasverbruik in Nederland is opnieuw gedaald. Uit cijfers van het CBS blijkt dat de eerste helft van dit jaar 10% minder werd verstookt dan de eerste helft van vorig jaar. Met name de industrie en elektriciteitscentrales verbruikten minder gas. Zo schroefde de papierindustrie het gasverbruik terug met 34%. En ook huishoudens doen zuiniger aan. Daarbij hoeft er ook minder gestookt te worden tijdens de wintermaanden... vanwege de milde temperaturen. En het weer, het is een graad of 11. Vooral in het noorden is er wel kans op nevel of mist. De komende dag begint zonnig. Later is er wel kans op buien met onweer. Het wordt 24 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal. Zin in Zandvoort, zin in Zandvoort. is Zin in ZFM. Web nu de nacht. So magic copies. It's a fairy tale to me, but you're in tune. The shattered by the final frame of the moon is that the generate your air.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 As you keep to you, as you keep to me.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 Lame on my...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 I'm just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 we staan nu weer waar het begon.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 Is, on. is it dusk or is it dawn?